Ja, voorlezen, ik vind het zo belangrijk. Ik heb het ook altijd heel veel gedaan. Ja, het ja. Is, ik, heb, ik heb vroeger altijd voorgelezen voor mijn kinderen, helaas. Het resultaat is niet dat je zegt dat ik nu kinderen heb die veel lezen. Ja. En die zijn inmiddels tegen de 40. dus dat heeft weinig geholpen. Maar het is wel heel belangrijk om te doen. Ja. Wat, wat je net al zei, wat ik ook zei, lezen is, verrijkt je leven...